Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de deelstaatverkiezingen in de Duitse deelstaat rijnland palts is de CDU de grootste partij geworden. Volgens de exit poll krijgt de partij van bondskanselier Merz ruim 30% van de stemmen. coalitiepartner SPD komt niet verder dan 27% van de stemmen... terwijl die partij al jarenlang de grootste is in rijnland palts De radicaal-rechtse AfD haalt 20% van de stemmen, een ruime verdubbeling. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat uitspraken over het vernietigen van Iran duiden op wanhoop. Volgens hem versterken dreigementen en terreur de eenheid van het land alleen maar. Hij doelt op uitspraken van president Trump die dreigde om meer Iraanse energiecentrales aan te vallen als de straat van Hormuz niet binnen 48 uur open gaat. Pezeshkian zegt dat de belangrijke zeestraat open is voor iedereen behalve voor degenen die Iran aanvallen. En de scheepvaart ligt daar bijna helemaal stil sinds het begin van de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. In Georgië hebben de judoka's Jur Spijkers en Simeon Katarina beide een bronzen medaille gewonnen op de Grand Slam van Tbilisi. Katarina won in de categorie tot 100 kilogram en Spijkers in de categorie vanaf 100 kilo. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-1 van Telstar. PSV kon de landstitel vandaag al niet meer pakken. Toen Feyenoord Ajax eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. Het verlies betekent dat PSV over twee weken thuis tegen FC Utrecht ook nog geen kampioen kan worden. Dan het weer op veel plaatsen helder, later meer bewolking. Maar het blijft droog. Vannacht is het 1 tot 5 graden. Morgen veel zon, maar ook bewolking. En dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er staat nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, van klink tot klank. er weer zin in. Een hele goede avond. Vluitend uh, gaan wij elke zondagavond. En wij zijn Hals van Klink en Ben Oveug de trappoppen bij de studio van ZFM Zandvoort. En um, om natuurlijk het programma van Klink tot Klank uh, voor jou te maken. Zeg Hals, uh, Misschien een beetje buiten adem, ik wel, van traplopen. Ja, nodig eh, hoe... op traplopen en nog fluiten <laughs> tegelijkertijd ook. Ja, ja, ja, dat valt ook niet mee natuurlijk. Uh, je hebt wel weer een bijzonder uh, programma in elkaar geflanst. Uh. Ja, ik ben altijd aan het zoeken en dan kom ik ineens dingen tegen of ik kom op een idee. En dan uh, vind ik het ook gewoon weer leuk wat we bij elkaar weten te scharrelen. En uh, er was eigenlijk een aanleiding. Uh, Suzanne Sanders, een Nederlandse zangeres, die gaat een... Uh, een soort musical doen over het leven van Catherine Bush O.B. Ofwel Kate Bush. En dat begint binnenkort in Nederland. Okay. Dat heet de Kate Bush Story. Ja, en dat bracht me meteen even terug in de tijd. Ik ben van 6 juli 1958 en de Kate Bush waar we het over hebben Zit je nou een jarenkaartje te vissen? <laughs> <laughs> de luisteraars <laughs> hoe ik eruit zie. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar we zijn dus leeftijdsgenoten Kate Bush en ik. En oh. hoe het met jou was, maar ik had wel op, op de schouw boven de kachel in de Sint-Antonius-Steeg in Haarlem... waar ik toen woonde als twintigjarige, had ik wel een poster van haar hangen. Ja, ja. Ik weet niet of jij ook zo ver ging. Uh, nee. <laughs> ja, het was een, een mooi tijdbeeld. Kate Boos. Ineens was ze wereldberoemd. Uh, ja, ze is een beetje wel. ontdekt door David Gilmore van Pink Floyd. Die zorgde ervoor ja. dat ze een platencontract kreeg. En op de negentiende was ze ineens booming... met de enorme hit Wuthering Heights... gebaseerd op het boek de Woeste Hoogte van Emily Bronte. Dat is zo'n grote hit geweest... dat we die nou eens niet gaan dragen. Maar ja. ik bedacht, laten we nou eens een drieluik doen van deze artiesten... om even terug te halen wat ze ook alweer gedaan heeft. En, en, en ook omdat er natuurlijk bij elk nummer een verhaal zit. Ja, en de eerste waar we mee beginnen, Cloud Bursting, is wel heel leuk. Dat is een uh, verhaal gebaseerd op de Memories uh, Book of Dreams van Pieter Rijg. En Pieter Rijg was de zoon van de controversiële wetenschapper Wilhelm Rijg. Dat is een waargebeurd verhaal. Hij was uh, filosoof en uitvinder... En hij uh, wilde een machine bouwen om regen op te wekken. Hm. Maar hij werd een beetje als een wappie uh, beoordeeld. En hij werd opgepakt zelfs. En daar heeft hij Pieter Rijck een boek over geschreven. En daar heeft Kate Boes weer een prachtig nummer over gemaakt. En heel leuk om naar die clip te kijken ja. als je niet erop zoekt... Uh, uh, Donald Sutherland speelt dan die uh, Willem Rijg. En Kate Bush speelt de rol van dat zoontje... die samen met hem een berg opgaat... en een machine in werking stelt om regen op te wekken. Ja. Ja, dan wordt hij gearresteerd en meegenomen. Dan kijken ze door achter het achterraampje van de arrogante ja, wagen... Ja, en dan ja. begint het ineens te gieten. Ja, ja, like. Mooi nummer, zullen we er maar even naar gaan luisteren. Ga er lekker voor zitten, want het duurt dik zeven minuten. Maar we gaan naar Kate Bush met cloudbursting. McKay toen, je had het net over die weermachine. Die werd, uh, moest een heuvel op worden geduwd. Ja. Donald Sutherland trok hem en zij moest hem van aan de andere kant duwen. En ze was helemaal buiten adem en hij lachte en uh, wapperen met een handdoekje en zo. Oh, ja, het is een minispeelfilmpje. Ja, ja, ja, dat was een uh, videoclip. Dat uh, geldt ook weer voor de volgende nummers. Want er komen er nog twee van deze dame. En uh, haar roem is uh, vrij kort geweest. Hè? 78, de eerste hitwettering Heights. Waar we straks naar geluisterd hebben. In 1980 is al een tijdje doorgegaan. Maar toen is ze een beetje in de vergetelheid geraakt. Uh, al haar hits uh, waren in die vier, vijf jaar. Van 78 tot, tot 83 ongeveer. En zo ook deze. Een lied uh, dramatische verhaal van een paranoïde vrouw. Die de trouw van haar echtgenoot test. Door hem anonieme verleidelijke brieven te sturen onder het pseudoniem Babushka. En ze doet zich voor als een jongere vrouw om te zien of hij toehapt. <lacht> nou, het gemeen is toch... Ja, dat is heel vals. Net zoiets als kijken in de telefoon van je partner. Maar dat kon toen nog niet natuurlijk. Ja. Maar uh, wederom Keetboes met Babushka. <lacht> Zit even op internet te kijken, Hans, en die... Uh, even naar de foto's, want ze is enorm veranderd in de afgelopen jaren, van een heel slank uh, jonge dame, ja. naar een, uh, zoals we op geel Nederlands zeggen, een, een moeke, om uh, te, uh, Ja, we zoals... spreken dat met respect uit, maar het contrast is wel heel groot. Hè? Ja, ja is, precies, ja. Ja. Oh, ja. Dat zeg je goed, ja. ja heel, heel bewegelijk in uh, haar optredens. Ja, ja en dus het danst ook op een hele aparte manier, dat, ja. en, de, heel sierlijk, uh, en ze heel mooi. Dat maakt me een beetje nieuwsgierig naar de, uh, die musical die het dus binnenkort gaat draaien. Ja. Uh, Kate Bush Story. Ik weet niet of mm. ik daarheen ga. Ik ben daar niet zo van, maar misschien komt dat later ook. Ja, ja, ja. We wachten het even af. Dus de, tegenwoordig doet ze toch eigenlijk weinig of niks meer? Nee, Gewoon ze, rentenieren van al haar uh, opbrengsten? Ja, ik denk dat mm. dat op zich geen probleem zal zijn, want ze heeft echt hit na hit gescoord, maar ja. het treedt nauwelijks nog op in de publiciteit, voor zover mij bekend. Ze schreef het ook zelf, hè? Die uh, haar muziek, ja. toch? Yeah. <laughs> En ja, het laatste van de drie de nummers van Kate Boes... dat kunnen we één op één uh, transplanteren naar de tegenwoordige tijd. Ook een nummer uit 1980. Ja, ja een, een ballade over een moeder die rouwt om haar jonge zoon... die is gesneuveld tijdens militaire oefeningen. Het nummer uit kritiek op de verspilling van jonge levens... en de onnodige dood van soldaten... die vaak uit gebrek aan, andere kansen, uh, uit gebrek aan andere kansen het leger ingaan. Het is het verhaal van toen en van nu en misschien wel van altijd. mooi. Army Dreamers. over rare geluidjes, maar uh, nu horen we ook weer zo'n geluidje, het, het doorladen van een geweer, dat, dat klik klik. Ja, ja. daar dat, is er wel van. Ja, ja. Want in dat uh, nummer daarvoor horen we een hoop uh, uit nijd, kapot, gesmeten flessen ja. met of zonder drank. Ja, ja, ja. ja dit laatste nummer vind ik een beetje mysterieuze toonzetting hebben, een beetje mysterieus klinken en dan, ja zo werkt dat dan bij mij, dan associeer ik dat weer met iets anders uit mijn geheugen. Okay. En Zo kwam ik ineens bij uh, de tune van de televisieserie Twin Peaks, daar ga ik even iets over vertellen. Is bedacht door David Keith Lynch, een kunstenaar en filmmaker en scenario schrijver. De hele malle man heeft hele surrealistische kunst op zijn naam staan, is een hele grote tentoonstelling van alweer een paar jaar geleden in Maastricht, sinds Kort leefde hij niet meer. Hij is in 2025 voor een jaar overleden. Mm. En Twin Peaks was ook een bijzondere serie op tv. In 1991 zo'n beetje uitgezonden. Het begint met de dood van de scholieren Laura Palmer. Die wordt vermoord aangetroffen. En dan gaat FBI agent Dale Cooper op pad om de zaak te onderzoeken. En dan ondervindt hij allerlei weerstanden. En in de besloten gemeenschap van het dorpje Twin Peaks in, in Canada. Hele wonderlijke serie. En eigenlijk is de de stadtune al net zo wonderlijk. En voor de mensen die zich de serie nog herinneren... weten dat het om een houthakstorpje gaat... en dan hoor je de muziek en twee bergen, Twin Peaks... en dan zie je een zaagmachine blokken hout zagen... en dan komt langzaam die, uh, die film op gang. Ja, ja. Okay. Gecomponeerd door Angelo Badalamenti... een Amerikaanse componist. en uh, ja, Ik vind het een prachtig stukje muziek, Twin Peaks. <middels> gitaar de hoofdrol speelt. Ja, en, mooi die tune volhouden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is, dat, die die basgitaar die maakt dat, hè. Die, die geeft eigenlijk de grote herkenning ja. aan dit nummer. Dat is uh, oh. heel slim gedaan. Ja. Absoluut. Oh, ho, ho, ho, ho, hij valt voor zijn podium. Ja, en ja. de muziek gaat sneller dan wij kunnen praten. Maar dat geeft <laughs> niet, uh, we gaan gewoon uh, rustig naar de volgende. We blijven een beetje in het sfeertje hangen. Maar we gaan naar Nederland, een Nederlandse band, een niet-Nederlandstalige band. Uh, ik heb een hele kleine mini-connectie met deze band. Want toen ik een jaar of dertien was, was mijn moeder bevriend met... Uh, de beheerder van Vogelpark Avifauna. En daar zou deze band komen optreden. En toen mocht ik helpen om het podium op te bouwen. Oh, hij ja, wel. Dus eigenlijk ben ik Rody geweest. Ja. Het kortstondig van de band die hierna gaat spelen. We hebben het over Earth and Fire. Band uit Voorschoten, Voorburg en Leidsendam. Jaren gaan we. De broertjes Koers, allebei al overleden. De, de bassist Bert Ruiter, we hadden het er net over tevens partner van de zangeres, al overleden. Ja, de tijd gaat voorbij. En uh, van de hele Us and Fire is niet zo heel veel meer over. Behalve de wereldberoemde, Nederland wereldberoemde zangeres Journey Kaagman, die op dit moment een stil bestaan leidt, omdat zij ernstig leidt aan de ziekte van Parkinson. Ja. Zo kan het gaan. En toch hebben ze prachtige muziek gemaakt met, als hoogtepunt vind ik persoonlijk het concept album uh, Song of the Marching Children, waar wij nu een tune van gaan laten horen. Namelijk het Prachtige uh, nummer Storm and Thunder. <tied> Niet weten hoe ze moeten stoppen. Ja, ja. Maar, toch gelukt uit. Nou ja, nou, jij begint erover. Maar als je in het uh, clipje kijkt. Wat overigens uh, buitengewoon vals begint. Ja. Maar dat is waarschijnlijk. Uh, ja, de. de, de dat het allemaal zo vreselijk uh, oud is. En. Uh, kijk, dan moeten even de platen goed zitten. En die. Uh, maar die Jerry Kaagman. Die staat er dan bij van. Mijn god, wat doe ik hier eigenlijk op dat podium? En dan later. Naarmate de band ook zwaarder inzet, dan begint ze toch wat te lachen en dan vindt ze het allemaal wel weer leuk. Ja, in de muziek bloeit zij op, maar ze had ook een soort verlegenheid over zich. Ze was ook erg jong. Oh, okay. hè, ja, dat ja, nou, nou, was ook wel te zien. Ja, ja. Dat, uh, ja, maar bijzonder... goed, wel een gouden keeltje. Hè? Ja, mooi. Een echte Nederlandse popgeschiedenis uit de Haagse beatjaren 70 en 80. 60, ja. 70 meer nog. Ja, en nou for something completely different zou Monty Python zeggen. Andere muziek, uh, van deze zanger uh, zijn muziek. Ben ik niet een al te groot fan, maar daar is dit nummer wel een positieve uitzondering op. Ik heb wel veel respect voor de man. We hebben het over, uh, en ik ga binnenkort op vakantie naar Corfu, dus ik moet eventjes oefenen. We oh, hebben waarom? het over Georgios Kyriakos Paniak. Jo, toe. Oh, op die manier. En in Londen geboren, zoon van Griekse ouders. Beter bekend als George Michael. En dan weten we ineens weer over wie we het hebben. Dus, geboren in 1963. Dus jij gaat lekker Sina drinken. Oh, ja, uh -huh. ik, ik vrees dat er, dat er wel van vrezen. Oh, ja. dus, um, nou, lekker. Met een paar vrienden erheen in ja. de zomer. Nou dus, uh, goed, eerst nog even naar George Michael luisteren. Ja. De oprichter samen met Andrew Ridgely van de band Wham. Meteen succes. Hebben met een mooie aansprekelijke nummertjes gemaakt. Uh, een groot afscheidsconcert in 1986. In Wel uh, in Wembley geweest. En uh, toen ging Wem uit elkaar. En dan gingen ze ieder hun eigen weg. En dan ging George Michael solo verder. Er is een hele serie prachtige hits op zijn naam staan. Eén uh, optreden vind ik echt geweldig van hem. Dat is het herdenkingsoptreden rondom de dood van uh, Freddie Mercury. Mm. Twee jaar na zijn dood. Ook in het Wembley stadion waarin hij de zangpartijen van Queen voor zijn rekening neemt, doet hij echt geweldig. Uh, ja, ook een beetje geplaagd leven. <coughs> Want George was van de herenliefde en dat was heel erg moeilijk uh, in die tijd. En ook als popartiest was hij erg geliefd bij de vrouwen. En dat vroeg uh, in, ja. in als een bom. Een, een hele krape man, hè? Ja, in alle opzichten. En uh, hij kon er heel moeilijk uh, mee omgaan. Ja. Hij is in 2016 al overleden. Over, uh, de oorzaak van het overlijden is nooit echt bekendgemaakt. Overdosis hadden ze toch over? Ja, en dat wilden ze dan weer niet uh, uh, officieel bekendmaken. Dat oh. er iets over naar buiten kwam, dat was geloof ik een half jaar na zijn dood... Het werd dan weer tegengesproken. Dus uh, hmm. ja, dan eindigt dat eigenlijk allemaal heel dramatisch. Ja, en mysterieus. Ja, en misschien blijft dat ook altijd wel zo. Uh, het nummer waar we naar gaan luisteren is een beetje een lekkere jazzy sound. Ik vind het een goed nummer. Lekker lang, ook weer ruim 4,5 minuut. George Michael met Kissing a Fool. in your eyes Cover me with kisses George en Michael. En, uh, ja, zo had hij eigenlijk verschillende genres. Hè? Ja. Ook natuurlijk een enorme kersthit destijds. En, uh, maar, uh, en heel veel ook hele ritmische muziek. Ja, heel veel zoete liedjes. Dat ja. vind ik niet maar die Belles waren wel, waren wel goed voor hem. Hè? Ja, en het is echt een hele knappe zanger. Uh, een goede zanger. Ja. Een mooie stem. Uh, het volgende nummer. Dat ja. is heel, ja, Kijk of, oh, wat onze, heel wat anders. Onze luisteraars of er een lichtje gaat branden. Het nummer heet The Road Ahead. En de subtitel is Miles of the Unknown. Het gaat over het omarmen van het onbekende in het leven... en het nemen van het leven zoals het komt. Het nummer, geschreven notabene voor een autocommercial... straalt een gevoel van vrijheid, optimisme... en het avontuur van de toekomst uit. bekend nummertje als je straks hoort. En wat veel mensen niet weten... is dat het een Nederlandse band is. City to City. City to City, dat is precies oh. waar we het over hebben. En als je dan hoort naar de namen van de deelnemers... gitarist Maarten van Praag en Sandro... ...van Bremen en... Uh, ...Alexander van Bremen, nou dan heb je dus Bremen en Praag... ...en daar is de naam op, oh, op ja. de City to City. <laughs> ja, ja. En drummer Ed... Edja Gronogorovic. Nou, dat zal dan geen... Uh, nee. uh, oorspronkelijke Nederlander zijn. Uh, een beetje ontdekt door Henk Temming... van Het Goede Doel. Die hoorden hem zingen en die brachten hem met elkaar in, in contact. En ze gingen de studio in. We hebben eigenlijk maar drie singles gemaakt. Uh, rondom 1990, 2000... en na 2001 was het eigenlijk alweer afgelopen. Maar zodra je deze hoort... dan weet iedereen meteen waar we het over hebben. City to City met The Road is Empty. de trein. Ja, en, en, en uh, ik weet niet hoe dat... Maar toen ik pas de research ging doen naar dit nummer... ontdekte ik dat het een Nederlandse band was. Dat wist ik... Oh, nee, ik wist toen. het ook niet. Nee, ik ken het nummer wel natuurlijk, maar... Ja, leuk. Uh, ja, en dit is ook weer zo'n leuk verhaal. Gewoon leuk om te vertellen. Er waren eens twee heren die elkaar tegenkwamen... notabene op 19 augustus 1981. Dus dat is goed gedocumenteerd. In een uh, elektronica-zaak. Oh. Eén man had een kabeltje nodig voor zijn synthesizer. Maar de verkoper had zoveel tijd nodig om daarnaar te zoeken... dat die twee heren met elkaar in gesprek kwamen en, hun onder en de wederzijdse belangstelling voor muziek ontdekten. En terwijl ze stonden te wachten in de elektronica-zaak op een kabeltje... dachten ze, zullen wij een duo vormen en muziek gaan maken? <lacht> nou, laten we dat gaan doen. En hoe gaan we ons dan noemen? En toen bleken ze toch nog ergens gemeenschappelijke vrienden te hebben... die woonden boven een dierenspeciaalzaak... En toen zei hij, dan noemen wij ons The Pet Shop Boys. Dus toen okay. was het duo The Pet Shop Boys uh, geboren. En die hebben verschrikkelijk veel muziek gemaakt: elektronische pop- en dansmuziek. Heftige bombastische synthesizer klanken. Ze hebben ook heel veel duetten met andere artiesten ge gemaakt. Ze hebben daar eerder wel eens iets van gedraaid. Leuk lijkt me dat ook, ja. Ja, en dan mm. uh, goede muziek en dan een goede zanger of zangeres erbij nodig. dat is heel inspirerend. Ja, en het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren, uh, is oorspronkelijk een, een nummer van de Village People, en specifiek geschreven voor de gay community. Hè, om ja. vrij te denken over uh, ja, dat je mag zijn wie je wilt zijn. Uh, de patch Boys hebben dat verbreed, uh, omdat het uh, uitkwam in de tijd van de val van het Sovjetblok en uh, de val van de muur. En uh, werd, het kreeg een grotere betekenis, dus niet alleen maar uh, be bevrijding van de beperkingen voor de homoseksuele gemeenschap. Ja, maar ook bevrijding in de breedste zin van het woord. Ja. En uh, het werd een grote hit. Lekker bombastisch groots. We hebben het over de bed, Pet Shop Boys met Go West. Leave some yeah. your hand in my hand. Yeah. We will make our friends, yeah. we will fly so high. Yeah. Tell all our friends to buy, yeah. we will start like you. Yeah. This is what we'll do. Oh, Yeah. change our pace of life. Yeah. we will work out yeah. I know you love me. Yeah. How could I disagree? Yeah. I make no protest. She yeah. say will do. We're we'll the right Lekker Hals, het is uh, lekker theatraal en een. Uh, uh. Een hele mooie boodschap zit er in het liedje. Ja, ik gooi er nog maar even achteraan. Hoewel het origineel over de homoseksuele bevrijding ging... is het door de Pet Shop Boys omgevormd tot een universeel volkslied over verandering en optimisme. Ja. Eerlijk gezegd hoor je dat er ook wel uit. En hebben we dat niet meer nodig dan anders. ja. Oud. Ja, o, ja precies, precies. precies, Nou, dan gaan we naar het laatste nummer van dit eerste uur. En dan ga ik eens even een lekker bakkie voor je zetten. Want ja. we moeten wel wakker blijven. Ja, we moeten wel overeind blijven. Ja, ja. Laat op de avond. En uh, ja, we gaan even naar een van mijn idolen luisteren. En ja, altijd wel bijzonder. Hè? Er was ooit eens een festivalletje wat 400.000 bezoekers trok. Het Woodstock Festival. Wie kent het niet? En daar trad hij uh, op en was meteen zijn naam gevestigd. Uh, wereldartiesten hebben het over Carlos Santana met zijn band Santana. Mexico geboren, maar met zijn gezin, ouderlijk gezin en zeven kinderen naar Amerika verhuisd. En daar Sean. tot Amerikaan genaturaliseerd. Ja, werd ooit uh, heel hoog genoteerd als een van de de beste gitaristen ter wereld. En dat zijn dat van die superlatieven waar je ja. anders over kunt denken. Maar hij kan er wel wat van. Op een gegeven moment gaat die dan een beetje tanen. En een jaar of 15, 16 geleden stond Santana. tussen vele andere artiesten op het Bospop Festival in Weert. Oké, okay. ja, betaal je voor zo'n heel festival. Drie dagen betaal je 100 euro. En dan zie je 30 grote artiesten uit het verleden voorbij komen. Het wel meevallen? Ja, maar ja, dan later krijgt hij weer opnieuw een beetje naam. En een jaar of vijf geleden stond hij in de zingeldoom. En dan betaal je weer alleen voor Radko als ik 100 euro voor Dan <laughs> ja, is het dan ja, weer booming. Ja. Het maakt niet uit, want het is prachtig om... Ja. Idolen van vroeger te zien en te horen. Ja. En te merken dat ze het nog steeds kunnen. Want een ja. gitaarspeler kan hij. En de wereldhit, waar we zo meteen naar gaan luisteren. Ja, dan laat hij ze op zijn best horen. Ik meen uit mijn hoofd gezegd dat het van de LP Abraxas is. We gaan naar de band Santana. Met de gitarist Carlos Santana. Met het nummer Samba Partie. Ja, ogenblikje hoor. Ik moet even, even, even alles scherp stellen. Even. Ja, ja. Even kijken. Oh nee, wacht even. Naar deze nog. Ja, en daar komt.